deze lezing is dan de vierde lezing die over het helen, het helen van je lichaam gaat. Dus jezelf helen, het jezelf heel maken van je lichaam. Nou, geest zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, je denken, maar daar gaat het natuurlijk over. Hè? Dat is met elkaar verbonden. Het vierde deel, ik kan er nog wel ontzettend veel over zeggen eigenlijk, maar ik denk dat het in deze vier delen wel begrepen is. Mocht je er vragen over hebben, je mag me altijd eh, mailen hoor, als je dat wilt. Ja... Nou, welke lezingen dat dan zijn? Ja, is 92, 93, 94 en deze dus 96, want 95 was even de tussendoor. Dat was de dag van de vrede en ja, toen zijn er twee korte lezingen opgenomen. 95 A en B. Maar goed, we gaan weer beginnen en nou een kleine meditatie om ons weer te verbinden met het licht dat wij zijn. Het licht buiten ons, het licht van de zon. En visualiseer het even voor je. En ook al ben je, luister je vaker, je weet toch dat de zon altijd schijnt, hè? Bind je even met de zon. En voel in je navelchakra je zonnevlecht. Adem rustig in. Houd de adem even vast, ongeveer vier hartslagen is dat. En adem rustig uit. En doe het nog een keer. Adem rustig in. Houd die adem even vast. En adem rustig uit. Om te luisteren, zou je je ogen kunnen, kunnen sluiten gedurende de hele lezing. In ieder geval je voeten naast elkaar op de grond zetten. En dan rustig deze ademhaling doen. Ja, en het was eigenlijk zo dat eh, lezing 94, eh, dus nu even kijken, dus een week, eh, ja, week geleden moest ik toch iets sneller beëindigen dan ik had gedacht. Het uur dat ik tot mijn beschikking heb, wil nog wel eens uitlopen, en nou, dat mag dus niet, hè? juist uit respect voor anderen die erop rekenen dat, dat dit inderdaad een uur duurt, moest het toch wel even afgebroken worden. Op zichzelf is dat niet zo erg. Er kan altijd meer bij, en er kan altijd op een bepaald moment gestopt worden, ik kan altijd op een andere keer weer verder gaan. En soms, ja, soms is het ook wel eens prettig om een rust in te lassen tijdens de woorden. Je bent dan zelf in de gelegenheid om even, even rustig te overdenken wat er allemaal gezegd is. En ja, soms kun je je eigen stem horen, je eigen klank. Je eigen geluid. Soms hoor je je eigen geleidegeest, of je gids, zoals je het noemen wilt. Je innerlijke stem dus. Soms hoor je je hartchakra. De ene kant gaat en de andere kant opgaat. Maar soms ook ga je eigen gedachten met je aan de haal. En zo kun je tot je verbazing merken dat je een hele wereld van gedachten had. In dat superkleine stukje stilte tussen de woorden, tussen de zinnen. Later, als je soms weer terugluistert, nog een keer luistert kun je je bijna niet voorstellen dat je in die hele kleine pauze, in die stilte, zoveel in die korte tijd gedacht had. Maar zo gaat dat. Gedachten die uit je diepste binnenste komen, hebben geen tijd. En kunnen een ruimte die kort lijkt, volkomen opvullen. Wat dat betreft zou je kunnen nadenken over het begrip tijd. En met het overdenken hiervan, dus ook je eigen kwetsbaarheid, je eigen denken, je eigen zorgen, de zorgen die je hebt over de ziekte die op dit moment nog bij jou aanwezig is. Die jou niet is overkomen, hè? maar die je zelf aangetrokken hebt. Zoals je in de eerdere lezingen hebt kunnen horen. Want jij bent verantwoordelijk voor de gedachten die jij in je... In jezelf laat opkomen. Je kunt wel degelijk sturing geven aan je gedachten. Maar er komt best wel veel informatie op je af. hè? Licht dus. Dat in deze woorden ligt. Woorden waar je over na moet denken. En woorden die je misschien ook wel niet... Helemaal begrijpt. Want hoe zit dat nou? Hoe zit het nou precies met dat denken waar ze het de vorige keer over had? Het denken vanuit verschillende richtingen en naar één punt toe. Het denken dus waar ik het al eerder over had gehad. Dit denken dat totaal anders is dan het lineaire denken van deze westerse wereld. Of laat ik zeggen, van het logische denken dat mensen zich eigen hebben gemaakt. Terwijl er een totaal andere vorm van denken bestaat. Een denken dat een onderwerp uit verschillende richtingen bekijkt. Zodat er een zachtheid in het denken, in het beargumenteren van het nadenken komt. Een mededogen met de eigen tekortkoming. Daar kun je behoorlijk over nadenken. Vooral als het jezelf betreft. Want waar gaan deze lezingen over? Allemaal over. Ze gaan allemaal over de liefde. Vooral deze le lezingen over het hele van jezelf. De liefdekracht. Die nooit weg geweest is van de aarde. Maar die bij miljoenen en miljoenen mensen niet meer aanwezig was. Hij was er nog, maar ze wisten het niet. Die trilling, die liefde, dat zijn, dat is de wereld, dat is het universum, daar bestaat alles uit, dat is. Er is één God, er is één vorm van deze godsgedachte en dat is liefde, liefde met een hoofdletter. Er zijn vele goden die daar weer, nou, je kunt zeggen, onderstaan. En we zullen eens tot de ontdekking komen, dat we allemaal goden zijn. Misschien vind je het een beetje eigenaardig, als ik steeds zeg, liefde met een hoofdletter. Alsof liefde zonder hoofdletter niet bestaat. Ik hoorde het eens een keer iemand zeggen, en toen gebruikte ik het zelf al, met andere woorden. We halen het uit dezelfde bron. Het gaat er niet om wie het het eerste gebruikte. Maar we gebruiken het allemaal. Het komt uit dezelfde bron. Om het, om het verschil wat mensen, waarvan mensen denken dat het liefde is. Maar als je erover nadenkt, heeft het soms alleen maar met... Egoïsme te maken. Er is dus een verschil. Liefde met een hoofdletter is een vorm. Waarin je bevindt. Het is... Het is een trilling, een frequentie, de hoogste trilling, de hoogste frequentie. Dat is, het is de trilling waar we allen in willen zijn. Ook de mensen, en misschien juist wel juist de mensen die zoveel macht gegeven hebben aan het kwaad in hen zelf. Want het is niet anders dan een diepe hunkering naar de liefde. Allen zijn hierna op zoek. Allen willen dit, alle mensen, alle mensen zijn hiernaar op zoek. En er zijn er velen die de trilling, die de liefdefrequentie zijn, die het gevonden hebben. Tot hun verrassing was die weg eenvoudiger dan ze gedacht hadden. Toen ze daarin stonden. Ze hebben die liefde gevoeld. Ze zijn het. Ze hebben gevoeld dat dit de trilling is, de frequentie is, waar al het leven zich naartoe richt al het leven is dit is de liefde frequentie die in alles aanwezig is liefde is in alles en alles is totaal één met die liefde trilling In dat gevoel bestaat geen afstand. En bestaat ook geen verdriet. En juist om je daarmee te verbinden, om je te verbinden met die liefdetrilling, die zich ook in jou bevindt, ook al weet je daar niet van, ook al was je je daarvan niet echt bewust, is het mogelijk om jezelf. Hele. Daar gaat deze laatste lezing over. Als laatste in mijn lezing, nummer 94, heb ik het volgende uitgesproken. Je kunt met je gedachten gedachte toch zomaar in alle zieke cellen. En je kunt daar je liefde met een hoofdletter aangeven. Het zonlicht ligt samen met de ziel die je bent. Daar aangeven. Doe het maar eens. En kijk eens. Ga in je gedachten met je cellen spreken. En je kunt, je bent werkelijk in staat om dat te doen. Alleen je was het vergeten. Het lag te lang achter je. Je kunt die cellen die nu overbodig zijn, die niet meer hoeven. Mensen zeggen dat ze vernietigd moeten worden. Ik denk daar anders over. Je hebt ze nodig gehad om tot een besef te komen. Maar ik zal daar verder in deze lezing wat uitgebreider op ingaan. Eens in een incarnatie kon je met die cellen, met alle organen in je lichaam spreken. Je kon dat. En je deed dat. En er was niemand die het vreemd vond. En niemand zou je uitlachen. En niemand zou je op de brandstapel gooien. Nu. Nu is het de tijd dat je je dat weer herinnert. En komt terug in waar je gebleven was, herinner het jezelf. Want, weet je, je hebt alle herinneringen in jezelf opgeslagen, in jezelf, in alle facetten van jezelf, je denken, in je ziel en in je lichaam. Ja, daar ligt ook de herinnering. Voel daarin en zie dat jij niet voor niets dat lichaam hebt, Dit soort bloed, juist dat bloed dat jij hebt, die beenderen, die aderen, die spieren, die organen, noem maar op. Overal ligt een herinnering aan iets dat was, aan een gedachte die jij ooit hebt geuit. Die herinnering ligt er nog. Maar wat er nog steeds is, want je hoeft het alleen maar naar boven te halen, door in jezelf te voelen, door in je gevoel te komen, door vooral je rechter hersenhelft te laten werken, door niet logisch te voelen. Door niet rationeel te denken, maar het onzichtbare een kans te geven. Dan kun je nadenken over de liefde die onzichtbaar is, die jij bent heel diep in die kern. Je bent absoluut daar zelf deel van. Het is je alleen honderden, duizenden jaren lang verteld. Dat je alleen via anderen toegang tot de liefde kon krijgen. Het is niet waar. Je bent zelf volkomen in staat om je eigen liefde, jawel, met een hoofdletter, naar boven te halen. Je te herinneren. En bedenk dat je overal, Kun je komen, maar maak steeds de verbinding met het licht en het licht dat jij zelf bent. Je kunt overal komen in deze wereld. In het universum, maar ook in je eigen lichaam. Met je gedachten, die onzichtbaar zijn, kun je een reis maken door je lichaam. En aandacht geven aan je lichaam. Aan je cellen, aan je bloed, je beenderen, je spieren en organen en wat er meer is. Kom in jezelf, in je gevoel en spreek met je organen, in je gedachten. Visualiseer ze voor je. En zie dat die organen uit duizenden en duizenden, Duizenden cellen bestaan. En dat het op zich allemaal aparte levensvormen zijn. En dat jij zeer wel in staat bent om met al die cellen stuk voor stuk te communiceren. Je krijgt antwoord. Je krijgt antwoord als je je vraag stelt. Het is alleen hoor jij het antwoord. Het is de vraag natuurlijk en vaak zijn mensen dan al bij voorbaat, voorbaat helemaal ontmoedigd. Ik hoor niks. Nou, dan hoor je ook niks, zoals ik dat vaker gezegd heb. Maar laat het maar gaan. Het maakt niet uit of je wel of niets hoort. Soms denk je dat je niks hoort, maar je bent dan toch in je gedachten bezig. En dat is nou precies wat je hoort. En dan denk je dus, oh, dat is mijn fantasie. Maar dat is het nou precies. Het zijn vormen die je omhoog hoort komen. Want het zijn allemaal levende wezens. Al die cellen zijn levend. Het is leven. Alles bestaat uit leven. En in alles is het goddelijke. Hoe vreemd het ook allemaal voor je mag lijken. Dit is de werkelijke werkelijkheid. Het totaal andere denken... Dat wij mensen hier in het westen van Europa waren kwijtgeraakt. Maar nu zijn er mensen die zelf ervaren hebben wat helen is: het helen van je lichaam is, het heel maken van je eigen lichaam. Wat het betekent, en zelf hebben ervaren wat het is om in de liefde trilling, om, om die liefdefrequentie te voelen en bewust te zijn. Al deze mensen willen niet anders... dan hun kennis doorgeven... deze waarheid doorgeven. Doorgeven met woorden... Onzichtbaar doorgeven met gedachten, met de trilling van de liefde. Onzichtbaar doorgeven met gedachten, die als onzichtbare vormen naar de aura van anderen getrokken worden. Herinner je de, de Maya's. Herinner je de oorspronkelijke Amerikaanse in Amerikanen. De oorspronkelijke Amerikanen. De Indianen dus, hè? herinner je de Tibetanen. En vele andere volkeren. En herinner je de mensen in Afrika. Velen hebben nog de band met zichzelf. Het denken vanuit die liefde met een hoofdletter. Dus het denken vanuit alle mogelijke perspectieven. Weet je, dat dit de weg is voor jou, om jezelf te helen, ook al zal het leven hier op aarde voor jou eindigen. Je gaat door in een andere vorm, verder met je evolutie. Maar als jij besloten hebt, binnen in jezelf, om de dingen om te keren. Doe dat dan. Je bent ertoe in staat en voel diep in je eigen ziel, in jezelf, wat jij bent, wat jij wilt. Laat jouw macht nooit meer gaan. Hou je eigen macht vast. Want ook hierin bepaal jij, niet anderen, niet de emotie van de mensen om je heen. Jij en jij alleen. Je kunt alleen maar jezelf volgen. Je bent niet op deze aarde gekomen om door anderen gered te worden. Je bent ontzettend goed in staat om jezelf te redden, jezelf te helen, in welke vorm dan ook. Gebruik die kracht die je als negatief ziet, om de dingen om te draaien in je lichaam, door de ellende, het verdriet, de angst, de ziekte, als pijn. Positief te zien. Blijf steeds aan al die cellen in jouw lichaam licht geven. Laat die cellen die je niet meer wenst te hebben, die je verwijderd wilt hebben, opgaan in jouw licht. Dat heb ik destijds bij mezelf ook steeds toegepast. Maar alle mensen zijn daartoe in staat. Niet alleen die enkeling. Wij mensen staan aan de vooravond van een zelfstandig denken. We laten het niet meer aan anderen over. We luisteren. We overwegen, we denken na, we mediteren de dingen en trekken ons eigen plan. En wij besluiten, al na gelang, ons bewustzijn. Want er zit geen oordeel in de keuze die genomen wordt. We kunnen alles in onszelf registreren, we kunnen dan nadenken om de dingen te hergroeperen en dan te mediteren, na te denken over al onze ervaringen en maak je niet afhankelijk van een ander. De keuze is altijd goed, welke je ook doet, welke je ook kiest, want er zit geen oordeel in de keuze die je zelf neemt. De keuze om het geheel zelf te doen, dus jezelf te helen, of de keuze. Samen met de reguliere geneeskunst. En misschien is het laatste op dit moment voor jou een goede beslissing. Voel, voel, voel in jezelf en voel dat de tijd sneller en sneller lijkt te gaan. De dingen gebeuren sneller om ons heen. De druk vanuit het universum op de mensen, waarin alles naar boven komt. Wat eerst verborgen is geweest. Dat kunnen karaktereigenschappen zijn. Dat kunnen ziektes zijn. Dat kunnen beurzen zijn. Dat kunnen bedrijven zijn. Alles, op alles ligt een sterke druk vanuit de kosmos. Uit het universum. En de druk is groter dan ooit. En inderdaad, dan zou je kunnen zeggen, heeft iedereen nog wel zoveel tijd? Dan zou je erover na kunnen denken om gebruik te maken in deze tijd van de brug van de reguliere geneeskunst en de altijd aanwezige inzichten die wij in onszelf hebben. Om te helen. Wat we met de kracht van onze gedachten kunnen doen. En misschien valt het nog steeds moeilijk voor je om in die gedachten te, te denken. Dat je met je eigen gedachtenkracht zoveel kunt. Maar mag ik je wijzen op de planten en de dierenwereld. Waarin de, de kracht van de gedachten groots is. De plant heeft geen twijfel welk blaadje hij zal nemen of hoe de bloem eruit zal zien. Dat ligt al besloten in het zaadje, dat ligt in de gedachte besloten. Kijk naar de vogels als ze in grote groepen van links naar rechts zwermen en op het juiste moment allemaal tegelijk naar links of naar rechts gaan kracht van hun gedachten. Er bestaat geen verwarring, geen twijfel van één dier van, oh, zal ik die kant op gaan, of zal ik toch maar de andere kant? Het is een diepe verbinding in gedachten met elkaar. Wij kunnen onze gedachten ook zo gebruiken. Wij kunnen ook zo op dezelfde wijze met onszelf en met elkaar omgaan. In ons ligt Diep verscholen het besef om heel te zijn. En dat te blijven. En als we het even niet zijn, om het weer terug te halen. Ja, wij hebben ons helemaal weg laten halen uit onze oorspronkelijke gedachten. Niemand is daar schuldig aan in principe. We hebben het zelf toegestaan. Maar nu zijn er andere tijden en bedenk dat als jij morgens opstaat, jij kunt bepalen hoe jij je dag wenst. In zorgelijke toestanden, over je ziekte en je bij voorbaat al ellendig voelen. Of dat jij bepaalt hoe je je zult voelen. Jazeker, jij bent daartoe in staat. Je kunt dat zelf bepalen. Je kunt zo de gehele dag op deze wijze voor je visualiseren. Ga diep in je gevoel. En als het moeilijk is voor je om op je benen te staan, om op te staan, sta dan in gedachten op en doe net alsof. En ga staan, ook al is het net alsof. Voor het raam of buiten. Maar in ieder geval, visualiseer dan de zon voor je als je hem niet ziet. Of doe het voor de zon als je dat wel kunt. Met gestrekte armen. En trek je hoofd helemaal naar achter en je schouders ook. Zodat je je rug hol voelt worden. En groet met een geopende zonnevlecht de zon. En zeg tegen jezelf. Ik blijf de hele dag gezond. Dit gaat een goede dag worden. Voel jezelf goddelijk. Voel dat jij de macht over jezelf hebt. En ik zit me nu te bedenken dat ik dit vast wel een keer eerder gezegd heb. Dit zou je iedere dag kunnen doen. Het is echt geen doodzonde als je dat eens een keer vergeet hoor. Beperk je niet. Als je het doet, doe je het. Als je het niet doet, doe je het de volgende dag, als je dat wilt. Kun je je voorstellen, kun je begrijpen dat de negativiteit de ziekte, om het maar zo te noemen, jouw duisternis dus, je angsten, al zoveel levens bij jou is. Misschien wel honderden of... Nou, in ieder geval, ik weet niet hoeveel, hoeveel incarnaties lang. Als je nou eens in jezelf voelt... en vol in die duisternis bij jezelf. Ga daar helemaal in zitten. In die angst, in die duisternis, in dat verdriet... Voel het. Kom bij die gedachte. Dat al die grote vormen van duisternis. Diep. Diep vragen om genezing. Alleen jij kunt dat. Niemand anders kan dat in jou voelen. Op deze wijze. Ik sprak er al eerder over. Kun je compassie, je mededogen voelen voor de duisternis in jezelf. En die duisternis dankbaar zijn. Want als die duisternis er bij jou niet had gezeten, hoe had je dan geweten hoe het licht te bereiken? Voel die kracht van de duisternis, de angst waar je in zit. Voel dat je die kracht kunt gebruiken. Herinner jezelf. Dat in de kern van wat jij bent. Een immens groot licht zit. Dat licht heeft een plan met ons. Dat licht. Laat in al zijn gulheid. Iedereen in eigen waarde. En dat licht heeft aan jou. En aan ons mensen de wet, de wet van, de vrije, van de vrije wil losgelaten. Voel nu in die diepste negativiteit, in het diepste van jouw angst. Duw het niet weg. Voel daarin, in die diepste woede. En weet dat jij nu kunt komen in je eigen kern. En in staat bent om in die kern de liefde te voelen. Voel in jezelf dat het nu de tijd is dat je de dingen kunt omkeren. Het is nu ook tijd. Voel in jezelf de frequentie, de trilling van de liefde. De liefde die jou nooit alleen heeft gelaten, maar die jij de rug had toegekeerd. Hoe kun je dan verwachten dat de liefde jou kan helpen? Dit liefde heeft veel te veel respect voor jou en voor jouw beslissingen en zal jou laten, net zoals jij ook anderen zult dienen te laten. Juist het laten van het licht van de liefde is de grootste vorm van liefde voor jou. Net als wanneer jij iemand kunt laten in liefde. Want dat licht houdt van jou zoals jij bent. Net zoals jij van die ander houdt, zoals hij werkelijk is. Want je weet dat die mens het zelf moet opknappen. Alles hier op aarde zal eens in diezelfde liefdesfrequentie trillen. Van, zal daarin zijn. En dan zullen mensen geen behoefte meer hebben aan bis. Er zullen geen negatieve gedachten meer zijn. Negatieve gedachten die mensen naar een ongemak in hun lichaam leiden. Deze liefdetrilling is nog niet door heel veel mensen gevoeld. En toch kan gezegd worden dat liefde God is. Dat is het overkoepelende gevoel, de vorm, het onbenoembare dat over de dingen gaat. Wat we niet eens kunnen benoemen. Wat over de vormen, over, de, over alles heen gaat. Die vorm. Het onbenoembaar, dat wij niet eens kunnen benoemen, kunnen zien. En dat licht zal zo groot zijn, dat we er niet eens naar kunnen kijken. We zullen verblind zijn. Terwijl alle vormen daar weer onder, van ook zo groot licht zijn, dat wij ook daardoor verblind zullen raken. Die vorm dus, het onbenoembaar. Onbenoembaar zal door alle lagen van bewustzijn dringen met het verzoek. Neem je eigen verantwoordelijkheid in je leven. Neem de verantwoordelijkheid voor al die angsten, negatieve gedachten die je ooit had. Daar zijn anderen niet aan schuldig. Al die angst en al die duisternis. En ga daarmee naar je kern. Waar je het om kunt keren in liefde. Jouw kern, jouw bron, jouw ziel, jouw licht. Verschillende woorden, maar het is één. Voel dat je met alle mensen verbonden bent ook met de mensen die eens geleefd hebben, die met jou verbonden waren en nog zijn. Voel je verantwoordelijk en laat hen zien dat je op weg bent. De liefde trilling in jezelf te gaan laten ontwaken. Voel dat al die zielen naar je kijken. Ook dat is een verantwoording. Ook je geleidegeest of je gids, mag je ook zeggen, zit aan je vast en zal met belangstelling kijken hoe jij ermee omgaat. Alles is met elkaar verbonden. En je bent niet de enige die in deze volkomen liefdetrilling wil leven. Als jij het doet, wees ervan overtuigd dat er dan vele met jou zijn, die het ook doen. Je straalt het af naar andere mensen. De mensen die, die ook die berg willen betreden. En als ze bovenop die berg gekomen zijn, achterom kijken, net als jij. En denken, ach, was het maar zo'n klein drempeltje. Was het zo eenvoudig. Wat heb ik daar toch lang over gedaan? Heb je je daarom zo druk gemaakt? Al die eeuwen lang. Al die levenslang. Het was zo gemakkelijk. En je weet nu de weg. Wat hegenaardig niet waar? dat het zo ontzettend lang geduurd heeft, voordat je die, dit eenvoudige idee kreeg om het licht om de liefde te zijn. Voel in jezelf. Voel in jezelf... Dankbaarheid. En geef dat aan dat ongelooflijke grote licht. Maar besef dat het niet vergeefs is geweest dat je al die levens hebt geleefd in zorg. In angst, in ziektes, in duisternis. Ik hoor nu iemand zeggen, ja lekker hoor, als ik dat nou had geweten. <laughs> ik weet ook niet waar dat vandaan komt. Maar ik bedenk wel eens dat als ik hier zo'n lezing zit uit te spreken... Dat er heel veel onzichtbare zielen om mij heen zijn, die ik wel eens van tijd tot tijd zo hoor. Het eigenaardige is wel eens dat er ook zielen bij zijn die een, ja, laat ik zeggen, een, een uitstraling hebben die, um, die Engels is op de een of andere manier. Want ik hoor ook heel vaak Engelse woorden. Dan denk ik, nou, dat ik dat weet zeg, oh. Maar dan denk ik, ja, dat komt toch van een van de zielen die hier ergens om me heen is, vandaan. Dus die dankbaarheid, geef die dankbaarheid in jezelf aan het onbenoembare. Iets wat we niet eens, daar zijn geen woorden voor, het is iets zo groots wat de regie heeft over alle dingen, want wezen van overtuigd dat niet zomaar gaat, alles heeft zijn eigen plek, zijn eigen tijd, je bent nooit ergens zomaar, je bent hier, je bent daar, omdat je daar dient te zijn, op dat moment. Toeval bestaat niet. Alles valt je toe omdat je het uitstraalt. Zie hoe geweldig dit allemaal in elkaar steekt en dan is het nog groter. Voel die dankbaarheid in je opkomen en visualiseer je een gezond lichaam. Wees daar dankbaar om. Twijfel niet. Twijfel hoort bij die duisternis, bemediteer dat, kom terug in die liefde frequentie, want in die liefde frequentie zit niet geloven, want geloven is niet zeker weten, in die liefde frequentie zit absoluut zeker weten. En besef dat je dankbaar kunt zijn, niet alleen voor het hele van je lichaam, maar ook voor die duisternis, die angst, die ziekte, dat verdriet, de zorg, die ellende. Want als je die niet gehad had, had je de weg naar de liefde niet kunnen vinden. Hoe had je het anders kunnen weten? Juist hier op aarde zijn ons de ervaringen, de gebeurtenissen gegeven, zodat wij de ervaringen daarvan tot ons konden nemen. Om met die ervaringen steeds een stapje verder in ons bewust te zijn, in ons bewustzijn te kunnen, te kunnen verkrijgen. Dan weet je dat je die duisternis nodig had, nodig had om de liefde te begrijpen, dat het een niet zonder het ander kan. Want hoe had je het anders kunnen weten? dan had er geen verandering in jou plaatsgevonden. Dan had je een leven gehad zonder spanning, zonder enige vooruitgang. Het was een stilstand geweest. Dan was je op één punt stil blijven staan. Maar ook dat zou een keuze geweest zijn. Ja, en sommigen staan inderdaad stil. Eeuwen en eeuwen lang. Maar toch, toch op een bepaald moment worden ook zij wakker. Eens. Maar daar ga je niet over. Ik ook niet hoor. Daar gaan ze alleen maar zelf over. Maar laten wij dankbaar zijn dat onze negativiteit, onze duisternis aan ons getoond wordt. Onze eigen duisternis hè? aan ons getoond wordt. Onze angsten, onze ziekte. Zo zijn we in staat om het diep in onszelf te onderzoeken, te ondervinden. En er ook mee om te gaan. We kunnen het helemaal uitpluizen, die angsten, die duisternis. Zo kunnen we, de, zo kunnen we kennis nemen van de, duistere kant, van de duistere kant van ons mens zijn, van onszelf. Dan weten we wat het is. Dan hebben we het begrepen. Met andere woorden... We hebben het dan in het licht gelegd. En we hebben ons naar het licht gekeerd. En doordat we de duisternis begrepen hebben, weten we wat het is. En weten we ook dat we daar in ons verdere leven alert op dienen te zijn. En kunnen wij diep in onszelf... De duistere gedachten naar boven halen door hen te vragen, zich aan ons te tonen? Doe het. Sluit er vrede mee. Onderzoek ze. Je eigen duistere gedachten. Zodat wij in staat zijn, totdat, zodat jij in staat bent om hen in liefde te absorberen. En op deze wijze de duisternis te helen. Op deze wijze de duisternis en het licht tot één geheel te maken. Dat is de eenheid die in de mens tot stand komt. Het herkennen, weten en accepteren en absorberen van de duisternis zal ons tot het licht wenden en het licht leren kennen en het licht werkelijk leren kennen want het licht zal ons dan volkomen bijstaan en alles verlichten dan is het een het ander geworden en is alles begrepen. Dit zal jouw genezing zijn. Al mijn lezingen zijn weer te beluisteren op www.yhra.nl En als je meer wil weten over het, of het licht en de duisternis, er is een lezing nummer 24, maar dat heb ik al een keer opgenoemd natuurlijk, van het herinneren, ik ben het nu ook ineens weer. Maar goed, dat zou je kunnen, nog een keer naar kunnen luisteren. Als je vragen hebt, je mag ze op mijn website stellen. En ja, die worden soms behandeld in een van de volgende lezingen. Lieve mensen, ik kan niet eens zeggen, ik hoop dat je er wat aan gehad hebt, want dat weet ik niet. Ik kan niet voor jou hopen. Ik heb alleen het beste uit mezelf, aan je gegeven, werkelijk gegeven. Al mijn energie mag je zo ontvangen. Want de energie is nooit op. Die zal altijd blijven bestaan. De energie van het universum, voel het. Voel dat jij ook deel uitmaakt daarvan. Je bent niet alleen. Ik voel ook met je mee. Ik weet waar je doorheen gaat. Maar heb vertrouwen in jezelf, in je innerlijke zelf lieve mensen heel erg bedankt voor het luisteren misschien wil je het nog een keer horen, nou mag ik eigenlijk natuurlijk niet zeggen maar <laughs> ja, er is in mij natuurlijk ook een grote behoefte om anderen bij te staan, te helpen vandaar dus Heel graag tot de volgende week. Dag!